In Tilburg is vannacht een lid van motorclub No Surrender aangehouden. Een arrestatieteam viel in huis binnen omdat er sterke aanwijzingen waren dat een vrouw tegen haar wil werd vastgehouden in de woning. Zij zou ook zijn mishandeld, meldt omroep Brabant. De verdachte zit vast. De aankomende Amerikaanse president Trump heeft twee Joodse kolonisten uitgenodigd voor zijn inauguratie volgende week vrijdag. Het gaat om de voorzitter van de Yesha-raad, een samenwerkingsverband van Joodse kolonisten op de westelijke jordaan en de burgemeester van een nederzetting. Met de uitnodiging wordt duidelijk dat Trump een radicaal andere Israël-koers gaat varen dan zijn voorganger Obama.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 Het weer, veel buien, vaak met natte sneeuw, landinwaarts ook droge sneeuw. Er is ook kans op hagel en soms onweer en het is een graad of 4. Ook morgen wisselvallig, soms zon, maar ook kans op regen of natte sneeuw. En opnieuw een graad of 4. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in VVM. VVM. Met nu Zandvoort op zaterdag. There you have it. You see this love regret. Not the space of time or weather You can leave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 Ook de disco klassiekers hoor je zeker langskomen bij CFM. Waaronder uh, deze single inderdaad van de Mac Band en Roses Are Red. De 16 over 2, nogmaals een hele goede middag. Het zonnetje schijnt weer lekker in Salvoort. En inderdaad, dan weer regen, dan weer zon. We weten ook niet waar we aan toe zijn. Maar misschien straks na half drie na het CFM bericht uh, Albert-Jan. Maar zover is het nog niet, want we hebben het uh, Salvoorts nieuws in het kort nu.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 Johan de Zwart van Blarikum gesmeed worden. De nieuwe coalitie bestaat uit D66-CDA, gemeentebelangen Zandvoort... Partij van de Arbeid, waarbij het CDA de steun krijgt van Freek Veldvisch... en de PvdA kan rekenen op steun van Sociaal Zandvoort. Zandvoort kan nu doorgaan met onder andere de ontwikkeling van het Watertorenplein... het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein in Nieuw-Noord... en andere belangrijke zaken...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 als je tussen je oude platen een beetje scharrelt... dan kom je nog uh, dan, uh, wel wat leuks tegen. Waaronder uh, deze single van The New Shoes en The Point of No Return. Ja, leuk om hem weer een keer uh, terug te horen deze plaats bij CFM. Nou, straks gaan we over naar het uh, weerbericht. Maar eerst hebben we nog even een ander nieuwtje. Want morgen dan, uh, wordt er heel veel gemountainbiket uh, in Zandvoort. Ja, want dan is het weer tijd voor de MTB Beach Race Noordwijk Zandvoort.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 Zingen met deze nieuwe single van Robbie Williams. You're the love my life. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Ja, je bent van harte welkom via wwwzfm livenl wwwzfm livenl Kijk je live mee bij Zandvoort op zaterdag. Zandvoort.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 Rico is Dus we gaan weer gladheid krijgen en nadigheid. Ja, juist, nadigheid. Hmm. Het weer is laten lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. dat was het weer? Zie je het dan? Ja, dan moet je eigenlijk die plaat achteraan draaien van uh, koud, hè? Wat is het koud, hè? Nee hoor, we hebben deze uitgekozen. Hier is Ubi-40. Dat zonnetje van vandaag. Dan past deze plaat echt wel, hè? Yo, de ub 40 and Sing Our Own Song. We volgen vandaag de Veteraan 1. Spel vandaag uit tegen AFC. In bij rust stond het 2-1, stonden ze 2-1 achter. Nou, we hebben nog verder geen mededelingen vanuit Amsterdam gekregen. Dus waarschijnlijk nog steeds een 2-1 achterstand. Al daar voor de Veteraan 1.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 See, I know that you really care Cause mm -hmm. any obstacle come, you, you well prepare And mm -hmm. no mama, you never shed tear Cause you upset things and mm -hmm. the mm here. -hmm. And you give me, you love beyond compare yeah. You find the school fee and the bus fare Mmm, yeah. -hmm. are the pops disappear In a rum bar, can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you're not stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old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 Die de wedstrijd met elkaar aangaan, nou speciaal voor hun, deze was Skik en nog fietsen. Ja, we gaan fietsen, de doelzaamheid. en gaan samen, paard, de mousseline. En als ik dadelijk neem, en dit moet dan fiets ik deur. Nou, dan zijn we samen, of ik de vino dan. Nee, Amsterdam met dan het donderskanaal. En als ik dadelijk dan de kaarsen, dan fiets ik deur. Want ik wil al die dingen, alles all zien. De laatste mooie dag van het jaar, misschien. Op, vieze, en ik ga weer. Ik ga zo niet slim? Dan geef ik van ze. die Uh, dat gaat uh, mooi worden, hoor, morgenochtend bij het circuit. 500 mountainbikers die mee gaan doen aan de, aan de tour uh, over het strand onder meer. En bij het circuit, Park, Zandvoort. En iedereen is van harte welkom om een kijkje te gaan nemen. Het is altijd leuk om de heren en dames in actie te zien op hun mountainbike. En speciaal voor de heren en dames rijden de single fast kick. En op fietsen op naar het nieuws en weer van drie uur.